Ze halen hem eruit en namen hem mee. Mogelijk zijn de ontvoering en de moord het groep van extremistische moslims. Maar in dit gebied worden buitenlanders ook geregeld ontvoerd door criminelen die uit zijn op los geld. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft de regering van Birma opgeroepen om door te gaan met democratische hervormingen. Ban brengt een tweedaags bezoek aan Birma.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 In het noorden van Nigeria zijn bij een terreuraanslag zeker 15 mensen omgekomen. De aanslag vond plaats bij een universiteit toen twee kerkdiensten aan de gang waren. De daders waren met auto's en motoren het campusterrein opgereden. Daar gooiden ze met explosieven naar de kerkgangers en openden het vuur. Politie en militairen zijn op zoek naar de daders. Waarschijnlijk zijn het leden van de islamitische terreurgroep Boko Haram.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 Het weer is bewolkt en vanuit het zuiden trekken buien over het land. Morgen, Koninginnedag, is het droog, behoorlijk wat zon ook. Maxima komen uit tussen 17 graden aan zee en 21 in Zuid-Limburg. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de randstad staat er file op de A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Reewek en Nieuwebrug. twee kilometer door de werkzaamheden. Tot zo de verkeersinformatie.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 We lijken wel een beetje High Freak FM op de zondagmiddag bij CFM Zoord. Zondag in Kermeland. Met de single uit de jaren 80 van Alexander O'Neill En what's missing? Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. Het is even na vier uur. Welkom bij derde uur. Alweer van zondag in kermeland. Zondag 29 april 2012. En wat gaan we daarin nog allemaal doen, Albertje? Nou, uiteraard rond de klok van kwart over vier. De eindstanden van de belangrijke voetbalwedstrijden van vandaag. Oh Wat is daar gebeurd? Twee Twente heeft gescoord. Twente heeft gescoord. En Ajax heeft ook weer gescoord. Oh, sorry. Ja, sorry. Maar goed, ik wil het een beetje spannend maken. Virtueel uh, uh, is Ajax momenteel uh, kampioen. Goed, uh, daarom, daar meer over om kwart over vier. Een uh, rond de klok van half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar de naam Nikki. Nikki, ja, zeker. En het gedicht van de dag, ja, het is een verjaardagsgedicht. Want morgen viert de koningin haar verjaardag uh, met de koningin de dag. Maar morgen is Zorro ook jarig. Dus we hebben een heel gevoel... ...een verjaardagsgedicht gedaan. Hebben dan ook een feestje? Genaamd Zorro, tuurlijk. Het is één groot feest morgen. Verder hebben we natuurlijk nog wat lokaal nieuws. Wellicht, als we er tijd voor hebben... ...momenteel is de een hele belangrijke hoofdklasse... ...en dan heb ik het over hockey. Pinocquet tegen Kampong is zojuist geëindigd... ...met een stand van één tegen drie. En natuurlijk veel muziek. En het laatste uur is allemaal verzoekplaten. Heel lekkere motown.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 PSV zegt. Ja, zegt, Eindstand van die wedstrijd uh, 1 tegen 3. Dan de wedstrijd Feyenoord tegen AZ. AZ heeft het niet gered tegen Feyenoord, uh, Albert-Jan. Nee, het was een schitterende goal van Bakal. Bakal. Ja, dus Feyenoord wint van AZ met 1 tegen 0. En dan zijn ze kampioen. Jawel, FC 20 tegen Ajax. Eindstand van uh, die wedstrijd 1 uh, tegen 2. Als ze het allemaal goed hebben in ieder geval. Ja, dat afgelopen. bedoel ik. Ja, ik. ik. <lacht> Oké, <Okay>, Ajax kampioen, <lacht> landkampioen. En als je dacht, van, uh, waarom gaat hij nou steeds langzamer praten?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 why do you always end up down at nick's cafe i said uh, i don't know the wind just kind of pushed me this way she said In Kennermeland. Zondag in Kennermeland. Je blijft de hoogte. Zandvoort.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 571 3888 023 571 3888 Of ga naar www.dierentehuiskennemerland.nl www.dierentehuiskennemerland.nl Nou, het volgende nummer dragen we natuurlijk op aan uh, deze lady. Ja, ze zijn, uh, ze zijn thuis geopend van uh, 11 tot 4, dus ik neem van de week maar even een dagje vrij, denk ik. <laughs> Oké, <Okay. laughs> hier is Lou Ross in de Lady Love.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 It's cozy as a fire's glow, and I keep on. Juist even de half vijf bij zondag in Kermelant op CFF Zandvoort. Het heer van deze week is Nicky. En voor Nicky draaiden we de afgelopen twee platen. Lady Love. Lady Love La van Lou Rawls en erachteraan de Temptations en Treat Her Like a Lady. Zo dadelijk het gedicht van de dag. Het gaat over uh, Zorro. Ja, die is morgen jarig. Die is morgen jarig. is ook jarig morgen. Hij ja, hangt de vlag uit he? voor Zorro. Z iedereen. Heel Zandvoort. De zo ja, Het zo ongelooflijk.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 Heb ze nodig in het goede en in het waar, dan te weg van het bestaan.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 Jan Smit en vrienden voor het leven Albert ja. Jan is morgenjarig een Friet gesproken iedere ja. ieder, ieder, ieder opmerking over dit nummer is, is er één te veel dus ik zal me daar ook maar niet uh, uh, aan wagen hè? Rob? nee doe maar niet hè Albert Jan nee. <lacht> <lacht> oké okay, nou dat was wel weer deze aflevering van uh, zondag in Kennemerland. volgende week dan hebben we een weekje vrij op zondag uh, <laughs> dat zei ik vorige week ook al. Ja, dat klopt. Maar klopt. Je, weet, je weet het maar nooit, hè? Nee, nee, nee, nee, nee maar... maar volgende week zijn uh, Rudy en Aldo er weer. Want die hebben natuurlijk ja, nu te feesten in het centrum van Amsterdam. En in Rotterdam is het trouwens ook feest.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 Hele fijne zondag. En morgen maken we een mooie dag van op dag. Het weer zit in ieder geval lekker mee. Graag tot so, morgen wel. Things tot morgen.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 dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. De strijd om het landskampioenschap in de eredivisie is nog niet beslist. Ajax won in Enschede met 2-1 van FC Twente. Maar doordat Feyenoord met 1-0 won van AZ is Ajax rekenkundige zien nog in te halen. Feyenoord staat nu tweede. PSV rukte door een 3-1 overwinning bij Roda JC op naar de derde plaats. AZ is vierde en Heerenveen vijfde. In Enschede vieren de Ajax supporters al feest omdat de titel vrijwel zeker is. Twee wedstrijden voor het einde.